Drie uur, dikte hard met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is de baas van het internationaal monetair fonds Dominique Strauss-Kahn gearresteerd. Hij werd op een luchthaven in New York kort voor vertrek naar Parijs door agenten uit een toestel van Air France gehaald. De politie zegt dat de IMF-topman wordt verdacht van het aanranden van een kamermeisje in een hotel in Manhattan. De vrouw kon zich losrukken en waarschuwde de hotelleiding. Toen agenten kort daarna arriveerde, was de IMF-baas al weg. strauss kahn is lid van de Franse Socialistische Partij en wordt gezien als een potentiële uitdager van president Sarkozy bij de Franse verkiezingen volgend jaar. Sony is begonnen met het herstel van het Playstation-netwerk. Dat werd op 19 april stilgelegd na een cyberaanval. Daardoor kwamen persoonlijke gegevens van 77 miljoen spelers op straat te liggen. Onder de gestolen informatie waren onder meer bankgegevens en creditcardnummers, Ook van Nederlandse gamers. Het herstel van het netwerk gaat niet in één keer, maar land per land. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet helemaal duidelijk. Sony hoopt dat het netwerk eind deze maand voor iedereen weer bereikbaar is. In Horen zijn bij een grote vechtpartij onder toeschouwers van een kickboxgala... zeker drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar. De ruzie ontstond in het sportcentrum Vredehof. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, onderzoekt de politie nog. Zeker is dat de toeschouwers op de vuist gingen... en met allerlei spullen zoals stoelen naar elkaar gooiden. Buiten de sporthal werd geschoten, daar werd niemand geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden. De Iraanse president Ahmadinejad heeft drie ministers ontslagen... onder wie de minister van Oliezaken... daarmee is het aantal ministers van 21 naar 17 teruggebracht... februari werd al een minister aan de kant gezet. Het Iraanse parlement nam onlangs een nieuwe wet aan... die de president verplicht het aantal ministeries terug te brengen. Ook moet elke wijziging in het Iraanse kabinet... eerst goedgekeurd worden door het parlement. Het weer dan nog. In het westen kans op een bui... overdag bewolkt met een aantal buien. Temperatuur 14 graden aan de kust. En een graad of 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. Al twee uur lang hebben we het over daten. En dit laatste uurtje van Lust gaan we het er nog even verder over praten. We gaan er wat dieper op in. Want eerder spraken we met Wil, onze huissexuologen, en die zei, nou, sommige mensen die hebben er gewoon best wel moeite met daten. Die vinden dat heel spannend. Die willen daar graag wat handvaten in, wat tips, wat tricks. En toen hoorde ik het verhaal van Jelle. En toen dacht ik, nou, dat is toch een fantastisch initiatief om mensen te helpen elkaar te ontmoeten. Jelle, goeienacht. Hoi. Jelle, Hoi. jij hebt een prachtig idee. Vanaf de ik kwam er zelf bij, werd erbij betrokken toen ik vroeg aan iemand... weet je nog iets te doen hier in Amsterdam was dat? En toen zei hij... <kijkt> moet je hier eens heen bellen? Toen dacht hij, ja, dat, uh, dat zal wel. Maar dat was een... Uh, daar kon je een, een open huisfeest... iemand die wilde eens wat mensen over de vloer krijgen... open huisfeestorganisatie... en dan kon je voor één bedrag 25 gulden... Oh, was toen 20 dacht ik, kon je eten, drinken en dansen. En organiseerde jij dat, Jelle, of bestond eerst, dat al? Ik heb eerst drie jaar met iemand meegelopen. En we gingen, hij deed om de week bij hem thuis een weekend. En als iemand een huis beschikbaar stelde, Het was in Den Haag of in Nijmegen of Den Bosch. Het maakte of Dordrecht. Utrecht. Maar iemand die een huis beschikbaar stelde. Ja? Ik onderbreek je even, want uh, jij vertelt mij meteen uh, dat je. Uh, ...iets serieus hebt aangepakt, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk wat. Want jij wilde feesten organiseren, waarvoor precies? Een soort Amerikaanse vuif, maar in plaats dat ...dat was voor alleenstaanden, omdat dat na de discotheek verder niets was. Mensen die één keer, en dat zijn eigenlijk de leukste vrouwen... ...die het eerst het huwelijk ingerommeld zijn... ...en dan denken na een paar jaar, van mijn hele leven tegen hier tegenaan kijken... Dus dat het een beetje tegenvalt. Mensen die te gemakkelijk... Uh... Dus jij organiseerde open huisfeesten voor, ja. voor singles. Deed ja. je dat omdat je zelf single was? In eerste instantie ging... Ja, deed ik dat. En, en... heb jij toen je vrouw ontmoet op een nee, van jouw eigen feesten? Nee, dat is op een andere manier gegaan. Maar in de, mijn verkeringstijd, zeg maar... Toen uh, kwam ik met iemand in Amsterdam... Uh, die ben ik gaan assisteren. We gingen met mijn wagen dus het hele land door. En dan uh, s'nachts weer terug. Eerst feest opbouwen, dan het feest en dan afbouwen. Dus ik kwam om zes uur zo'n beetje thuis. Of overnacht ik in de buurt daar. En dan gingen we het zondagsmorgens opruimen. En dat, toen dacht ik: verrek, dit is. Hier is behoefte aan een gewone manier waarop mensen elkaar gewoon kunnen tegenkomen. Jelle, Zonder het dik bovenop ligt dat ze zo nodig moeten. Want dan gaat het fout. Precies. Jelle, wat een top idee. Ik denk dat er ontzettend veel mensen luisteren... die helemaal geïnspireerd zijn en denken... nou, ik help het Lot en Cubero ook een handje. Ik ga gewoon open huisfeesten organiseren... voor al mijn vrienden en vriendinnen die single zijn. Ik vind het fantastisch. Goed idee, Jelle. Dank voor het bellen. Ik wil nog een keertje terug naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Kijken wat die over daten te zeggen hebben. Boyd's Bar. Nee, maar je hebt tegenwoordig best wel leuke vormen van daten, lijkt mij. Ja, ik heb nu natuurlijk een vriendje, maar ik, dus ik kan dat niet meer doen. Maar uh, een andere vriend van mij heeft zijn vriendin Hi. weer gevonden via branddating. Brand? Dus ja, ja, je ja dat vind ik wel, wel. Maar er is volgens mij. Ik zit er dus niet meer in, maar ik denk dat er een hele wereld van nieuwe soort dates is. Ja, het schat... En ze hebben elkaar helemaal gevonden op merken. Meen je niet. Ja, echt. Dan moet je invullen oh, welke merken je leuk maar. vindt. Als en werkt, dan, dan werkt het. Ja, het is een super match nu. Maar je hebt toch ook. Het relatieplanet is toch eigenlijk ook gewoon een ja. planet. Ja. ja dat ja. is niet voor daten dat is onzin nee, ja, mijn schoontjes dus is net getrouwd met iemand die ze kent via relatieplannen serieus dat is, ja dat wow. ja, kan ja, wel, wel. ik heb ook echt twee vriendinnetjes die via ja. dat uh, die site hebben maar het is zo leuk om te lezen als je die profielen leest er dus zitten altijd zo passief-agressieve communicatie van ik zoek iemand die eerlijk is ja die, ja ja of die hele teleurgestelde mensen <laughs> Nou, jij zit ook op relatieplannen Dikke. Ja, ja de vrienden hebben ja. we weer opgezet, ja, ja. En het ah, ja, ja, ja, Ik ja, heb ja. ook een geprobeerabonnement gedaan. Maar het is ook inderdaad ook een beetje neukenplus is het. Neukenplus, dat klinkt wel goed. Nee, als het ook een soort van scharrelsheid wordt... Dan, dan, dan gaat dat het doel toch voorbij. Maar vind je het als meisje nou leuk als een, uh, als een jongen bijvoorbeeld op straat echt koud op je afkomt, zeg, goh, mag ik je nummer weer een keer met me Ja, date? als hij je leuk is, dan, dan, dan dat wel. Ja, ja zo ben ik dat ook wel weer. Ja, ja. toch? Ja. Ik heb dat liever dan dat ja, ze een uur in een hoekje nou, je gaan staan staren. Dan wordt het een beetje ja, creepy. Het ja, moet wel een beetje lekker <lacht> spontaan. Volgen. Ik op, Ja, precies. Ja, dat ben ik dat altijd goed. diegene die in het hoekje staat Ja, ja. <lacht> Creepy zeg je. Ja ja, ja. ja, ja. Dan stap ik er zelf wel op af, volgens mij, nou, Als je iemand uh, ontmoet, weet ik veel, op een verjaardagfeestje, weet ik veel, tijd uitgaan. En je zegt, zo een keer een date hebben? Dan... En het is een date. Je gaat een week later met elkaar afspreken. Dan is het zo'n andere energie, ja, ja, zo'n ja, andere... Ja, ja. Gevoel weer om elkaar te zien. Dat je denkt, ja, zeker. Volgens ja. mij is het meestal ook niet succesvol. Maar ik vind het gewoon heel grappig als je met iemand afspreekt. en zeg maar, je hebt een leuke avond gehad of zo. en dan spreek je de volgende keer af. en dan is er echt helemaal niks nee, van ja. over. Ja. En die gast, die zit je dan echt zo heel hoopvol <laughs> aan te kijken. van gaat het gebeuren? gaat het gebeuren? Nee, het gaat niet gebeuren. Ja, ik vind dat leuk. En hebben jullie <laughs> wel eens gehad als vrouw? Of voor jullie ook, dat je gewoon dat je met iemand afspreekt en dat de één denkt dat het een date is... en dat jij helemaal niet denkt dat het een date is. Ja, ja, ja, ja, meestal. <laughs> ja, ik zeg wel ja, maar ik bedoel natuurlijk gewoon nee. Maar oh. gewoon, ja, ik ben best wel gemeen. Sorry. Nou <laughs> for my next number, I'd like to return to the Classics. This is my reward for giving him all my love, withholding the mm -hmm. pain. Yeah. Nothing could quantify the feelings I had inside, still, they took me for granted. Don't yeah. mm -hmm. It's all good, bad, yeah. Yeah. good, good, I try, so and I cry, and I cry, so right, so right, but it's all right now, it's all right now, said it's all right. I thought it was infallible, perfect in every way, king to my kingdom. Oh, oh, oh. I put him on a So Never thinking He'd heard me this De muziek van Lila James met A Change Is Gonna Come. Ik wil heel even een aantal maanden terug in de tijd. Want um, ik denk dat het uh, nou, misschien drie maanden geleden is... dat ik uh, in Lust een show maakte over driehoeksverhoudingen. En toen ontdekte ik voor die show een ontzettend interessant datingbureau... namelijk DC Partners. En DC Partners um, bemiddelde voor stellen... Een extra persoon erbij. En dan denk je natuurlijk meteen aan seks: gewoon een extra persoon om daar dan seks mee te beleven. Nee, een extra persoon om in de relatie, om in de bestaande relatie erbij te krijgen. Dus een driehoeksverhouding. Een echte driehoeksverhouding. Als je als man en vrouw naar nou behoefte had aan een extra persoon in je leven. Dan kon je op die website terug en terecht.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 Oké, okay, jij zegt de mens is van nature niet per se monogam. Hoeveel mensen komen er bij jou langs? Want jij bestaat sinds 94, dat is een hele tijd. Moren oh, zijn er duizenden geweest inmiddels. Ook echtparen natuurlijk. Die dus met dat probleem zitten en erover willen praten. Wat voor soort mensen zijn dat? Zijn dat alledaagse burgers of zijn dat nee, mensen nee, die... Zijn... zijn dat hippies? Wat zijn dat? Nee, ze zijn over het algemeen hoger opgeleide, okay. Meestal hbo of universitair opgeleid. Mensen die... Uh...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 Gaat, omdat je ook gaat voor een duurzame relatie, gaat echt over de emotionele klik die er kan ontstaan. De emotionele en intellectuele, uh, intellectuele klik, om mijn zicht toch wat. Maar goed, dat, dat is heel belangrijk. Ja, dat was even het fragmentje. Daten kan op allerlei manieren. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik vond dit toen een heel interessant verhaal. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Bel en, uh, en deel je je mening met mij. 0800-1121. 0800-1121. Ik heb nog even een paar mailtjes die ik met je wil delen. En dan gaan we dus straks saampjes speeddaten met Jessica. Daarover straks meer. Maar ik kreeg eerder dit uur een mailtje. Wat ik even wil voorlezen. Hi Lust, ik wil even reageren op het onderwerp. Ik denk dat ik nu al zo'n vijf jaar intensief op datingsites zit. Maar ik heb, en ik heb nog niet gelogen... Maar ik heb niet gelogen... Uh, en nog nooit een serieuze date gehad. Over het algemeen ben ik iemand die snel wil afspreken... omdat ik wil weten waar ik aan toe ben. Ik zit namelijk in een rolstoel... en wil de meiden, schuinstreepje vrouwen, niet aan het lijntje houden. Dus ik laat ze dat ook snel weten. Tot nu toe zijn ze altijd op me afgeknapt. Zodra ze wisten dat ik in een rolstoel zat... heb ik de dan ook al vaak opgegeven. Nou, voor deze mailer wil ik zeggen... wij hebben eerder in de show een fantastisch gesprek gehad met... Um, www.handicap.nl Een uh, ondernemende man die juist voor mensen met een lichamelijke beperking en soms ook een geestelijke beperking een, uh, een bureau heeft opgezet, wat als een trein loopt. Dus mocht je dat gemist hebben, dan moet je gewoon eventjes op uh, bnm.nl deze show terugluisteren. Handicapdating.nl Ik zeg het niet goed. www.handicapdating.nl En dan hoor je even toe en wat. En misschien is dat dan wel een uitkomst voor jou. Ja, dat wilde ik even delen. Ik heb nog een mailtje van Mervin gekregen. Hi, Srijden. Weet je wat wij vroeger deden? Een fake date organiseren voor een vriend van onze vriendengroep. Dus op een gegeven moment uh, gaat hij naar een afgesproken locatie. Wat hij niet weet is dat wij daar dan ook allemaal toevallig zijn. Als je hem dan vraagt wat hij komt doen... dan krijg je eerst de ontkenningsfase... en vervolgens verklappen wij dat wij erachter zaten. Haha, dit was heel erg grappig. Goeie show. Nou, ik vind het eigenlijk best wel een beetje lullig. Het is al spannend genoeg als je je kwetsbaar opstelt en je gaat daten. En als je dan ook nog uh, nou ja, zwaar voor lul wordt gezet door je vrienden... omdat die een soort practical joke met je uit. Nou, Marvin, ik weet het niet hoor. Ik zou het niet heel grappig vinden, maar aan je mail te zien... heb jij er veel plezier aan beleefd. Nou ja, goed. We gaan straks speeddaten en daarvoor ga ik bellen met Jessica... Joris en zijn liefde staan ook nog klaar. Zoals een reporter die elke week op zoek gaat naar uh, een mooi liefdesverhaal. En dat meestal eigenlijk altijd wel vindt. En uh, er is een mailtje binnengekomen voor Wil. Met een vraag die ik niet kan beantwoorden. Dus ik ga Wil ook nog even bellen. Maar eerst de man die wel beperkt is, lichamelijk. Maar dat weer dubbel en dwars uh, goed maakt. En dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Hij maakt prachtige muziek. En uh, ik geniet ervan, ik ben blij dat ik kan draaien. Stevie Wonder. Doe, doe, doe, doe, early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 I knew to move on Since the beginning And the seasons Know exactly when to change Just as kindness Knows no shame Nothing for your joy and pain But I'll be loving you Always As the day I know I'm living but tomorrow Could make me The past but that I mustn't Fear For I'll know deep in my out 2011, we leven een soort van half in de toekomst. Alles gaat heel snel. Alles wat je wil, dat is er. Je hoeft maar met één klik op het internet eventjes door te klikken en dan heb je het. En tijd is geld. Iedereen wil zo snel mogelijk het beste van het beste. En daarom bedacht Jessica een nieuwe manier van daten. Onder de noemer www.nicetospeedyou.nl Jessica, goeienacht. 2 Nicetospeedyou.nl Ik vind dat het nu al leuk klinkt. Ja. Maar wat is het? Um, het is eigenlijk uh, speeddaten, maar dan online. Speeddaten en, uh, online. Ja, precies. En in plaats van dat je eigenlijk tegenover elkaar zit aan een tafeltje, zit je tegenover elkaar in je eigen huiskamer, maar dan via video. Oké. Okay. Er zijn mensen die luisteren op dit moment die denken speeddaten? Wat is dat dan? Kan jij mij kort uitleggen wat de essentie is van speeddaten? Ja, uh, speeddaten is eigenlijk dat je in een groep van een x aantal mensen, dus zeg twintig mensen. Uh, aan een aantal tafeltjes zitten. En dan ga je in rondes van drie minuten. Ga je met elkaar praten. En dan, als de drie minuten voorbij zijn. Dan zegt iemand: Wissel. En dan wissel je van tafeltje. En krijg je een nieuwe partner tegenover je. Ja, het is een, uh, een hoog tempo. Uh, je hebt een aantal dates in een superhoog tempo. En in die drie minuten moet je iets voelen. Er moet een vonk overslaan. Er moet iets gebeuren. Anders zie je diegene nooit meer terug. Toch? Precies. En toen dacht jij, dat kan ook op het internet. Ja, ja ik had samen met uit uh, Elenveld... hebben wij uh, eigenlijk gedacht van... nou, wat is een leuke manier om elkaar te ontmoeten. En uh, ja, speeddate is natuurlijk uh, nu best wel in. En toen hadden we hadden zoiets van... kunnen we dat niet op internet uh, zetten? En dat, en dat deden toen, jullie? Ja, toen hebben we dat bedacht... dat, uh, dat we eigenlijk dat op een uh, leuke manier... Uh, via video en chat uh, uh, op internet kunnen zetten... En we willen mensen eigenlijk gewoon een, een ma makkelijk, laagdrempelig platform geven om elkaar te ontmoeten. Ja. Nu um, heb ik nog nooit gespeeddate uh, zelf. Omdat ik meteen als ik soort het woord speeddate hoor, dan voel ik een soort druk. Denk ik, oh god, ik moet mijn leukste zelf zijn. Binnen dus die drie minuten. En, ja. en, en dat vind ik moeilijk en dat vind ik spannend. En ik denk niet dat ik het kan. En ik denk dat er veel mensen zijn die dat er een beetje bij hebben. Omdat het moet allemaal zo snel. Ja, dat, dat is wel een, een druk. Druk die je hebt. Um, alleen ja, je kan iemand ook meerdere keren tegenkomen in bepaalde sessies. Dus uh, eigenlijk is het meer dat je elkaar ook meerdere keren tegen kan komen en dan weer over andere dingen kan praten. Maar ja, die, die druk blijft er wel. Hey, wat zie jij het meest? Want mensen moeten elkaar dus. Is het voor jullie ook drie minuten in jullie uh, chat roulette? Want dat is het ja. natuurlijk eigenlijk. Ja, het is je hebt drie minuten. Waar hebben mensen het over? Over het algemeen, in die drie minuten? Ik, uh, ik denk dat ze het vooral hebben over hun eigen interesses. Uh, wij kijken natuurlijk niet mee. Uh, dat mag ook niet. Maar het is meer over hun eigen interesses waarschijnlijk... en over wat hun beweegt en waar ze naar zoeken. Niet wat voor soort werk ze doen en uh, wat ze van een partner willen. Want dat dacht ik, dat je zegt... Met... Nou, ik ben Seraida, televisiepresentatrice, radiomaakster... en ik schrijf interviews. Um, en ik ben op zoek naar iemand die... Snap dat ik flexibele werktijden heb, die ook van reis hebben. Ja, ik, ik denk dat dat ook wel aan de orde komt. Maar wat wij ook hebben is wij hebben verschillende uh, kamers om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus je hebt ook een kamer voor uh, bijvoorbeeld als je van breien houdt. Of, uh, oh, echt? Een kamer, ja, een kamer dat je uh, een chatroom nou, kop van bedoel je. Seks houdt. Ja, inderdaad. Een seks chatroom, een breien chatroom. Wat heb je nog meer? Wat lachen dit? Ja, maar dit is zeg maar wat, je, wat wij zelf kunnen aanmaken op de behoeften van de bezoeker. Ja. Dus uh, ik ga ervan uit dat als je in zo'n bepaalde kamer komt, dat mensen dan over dat onderwerp gaan praten. En natuurlijk gaan de weg over wat zij dan zelf zoeken in iemand. Maar of, uh, meer op wat... interesses dus. Echt, het gaat echt over interesses ja. in de eerste instantie. En dus ook een beetje over, als jij zegt, mensen gaan praten over wat ze beweegt. Je gaat dus met zo'n speed date. Eerst in de wat meer tweede laag van een gesprek zitten. Wat beweegt ja. we. En daarna pas wat oppervlakkiger. Dat, echt waar? Ja, dat ja want daarna wordt het eigenlijk na drie minuten, als je een match bent, want je krijgt drie minuten de tijd om met elkaar te praten. En dan krijg je dertig seconden de tijd om te zeggen van, nou, dat vond ik leuk. En als je dan een match bent, als jullie allebei hebben gezegd, nou, dit vinden wij leuk, we vinden elkaar leuk. Um, ja, dan pas komt eigenlijk het hele oppervlakkige, het profiel waar alles op staat. Oh, en ja? uh, dan kan je met elkaar chatten. Ik had geen idee. Jessica, doe jij zelf ook wel eens aan speeddaten? Niet aan speeddaten. Ik heb wel heel veel uh, internetdating gedaan. Internetdating? En wat miste je bij dat normale internetdaten? Waardoor je dacht: nou, we moeten gewoon lekker gaan speeddaten online. Nou, ik heb uh, wel eens wat rampdates gehad. Dus je weet natuurlijk nooit wie er achter het profiel zit. En uh, ja, er komen natuurlijk wel wat uh, leugens voor eigen best wel naar boven. Ja, noemen ze wat. Noem wat rampen waar nou, je tegenaan bent gekletterd. Ik heb één keer gehad dat, uh, dat ik uh, iemand had ontmoet. En die had een hele mooie foto van zichzelf gestuurd. En toen dacht ik, nou, dat, dat wordt echt wat. Had ik afgesproken op uh, Amsterdam Centraal. En toen, euh, nou, toen bleek het ook echt gewoon, euh, ja, gewoon helemaal niks te zijn. Toen ben ik ook gewoon weggelopen. Heel slecht. Totaal maar... gelogen over hoe diegene eruit ja, zag, gaat hij. Ja, gewoon op andere foto's, die van iemand Oh, jongens. Oh, jongens. En, oh, ja, dat is wel jammer. En toen ben jij weggelopen. Ja, ja, precies. Ik ik en Toen dacht ik, oh nee, nee, nee, dan moet, daar moet ik weg. Oh, ja, man. Dat is, dat, ja, dat en... Is, en dat is toch echt met, met ons concept... zie je gewoon echt hoe iemand is. In die drie minuten. Gewoon drie minuten... Knallen ja. met eerlijkheid en daarna uh, profiel Precies. met je. Ja, ja, het is toch moeilijk om te liegen voor de video dan, uh, dan achter een profiel te verschuilen. Dat is waar. www.nicetospeedyou.nl Jessica, ik vond het leuk om uh, jou te... Hoe lang hebben we gepraat? Nou ja, iets langer dan hoe dat bij jou op de website gaat. Maar ja. uh, desalniettemin in een kort tijdsbestek toch een veel beter beeld gekregen... van wat het is dat jij doet op het internet. Ja. Dank. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik denk dat er ontzettend veel mensen aan het luisteren zijn die denken. ja, de, de eerstvolgende drie minuten van mijn leven die moeten tellen. Dat ga ik gewoon invullen op Nice to speed you. Snap ik, ik hoop het. Ja, die willen gewoon niet meer, inderdaad, op het Centraal station moeten staan en een griezel moeten zien aanwanden. En denken: godverd, het is me weer overkomen. Drie minuten klink, klare eerlijkheid. Fantastisch. We hebben het vannacht in Lust over daten. Het is echt een onderwerp waar je alle kanten mee op kan. Maar ik wil natuurlijk met jou al die kanten op. Ik wil jouw verhalen horen van jouw rampdates. Van fantastische dates die uitliepen op geweldige relaties. of Van dingen die je om je heen hebt gezien. Dingen die je graag nog wilt beleven. Websites die je mist qua daten. Ik wil het allemaal van je horen. 0800-1121. 0800-1121. Bel mij. Als een soort afspraakje. Bel mij. Heerlijke plaat van Anouk, Down and Dirty. Ik heb een aantal goede mailtjes gekregen. Um, vorig, was het nou vorige uur of was het dit uur? Kijk even naar de producer. Het uh, was het vorige uur toen wij belden met uh, de Mad Company. Dat was een datingbureau voor mama's en voor papa's. En in dat gesprek um, had ik het erover van wat is nou een leuke naam voor stiefkinderen. Want stiefkinderen, boze stiefmoeders... dat stief, dat werkt niet helemaal. En toen werd opgeroepen van, als je daar een leuke uh, term voor hebt... dan kan je een abonnement winnen op de Mad Company. Ik uh, krijg een mailtje van DJ en die zegt... in plaats van het woord stief, het woord kunst. Want uh, bij het woord kunstmoeder is de associatie positief. Kunstzoon, kunstkinderen, kunstdochter... Dat zijn de manieren om het aan te duiden en niet langer stief. Um, DJ zegt overigens wel... Um, ik hoef geen abonnement op de Mad Company. Geef die maar liever weg aan een smachtende man of een vrouw met kinderen. Zodat hij of zij binnenkort met de kunstkinderen een fantastisch leven kan gaan leiden. Als kunstmoeder of kunstvader. Groetjes. En je zegt PS, een buikje hoort bij een vrouw, dus maak je niet druk. Omdat we het over beperkingen en mijn beperkingen is mijn welvaartsbuikje. Dankjewel, DJ. Daarnaast ook nog een telefoontje kregen wij binnen uh, van Joy. En zij zegt, ik zeg ook geen stiefkinderen, maar ik noem mijn eigen kinderen. Dus de kinderen die uit haar geboren zijn, mijn eerste kinderen. En de kinderen van haar man, haar tweede kinderen. Dus eerste en tweede kinderen. Nou, tot zover de termen. Dit zijn dan uh, vraagstukken waarmee ik dan zelf wel iets kan. Maar er zijn ook dingetjes waar ik echt... Professionele hulp voor moet inschakelen. Vragen waarop ik het antwoord niet weet. En gelukkig is daar uh, onze wil voor. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Wil weet het. Elke week krijg ik ontzettend veel mail. En we kunnen niet alles voorlezen. Maar ik pik er toch altijd wel een paar uit die ik wil delen met de rest van de wereld en in het bijzonder met Wil... want heel veel mailtjes komen binnen voor Wil Berghuis, onze seksologe. Wil, goedenacht. Goedenacht. Wil, ik heb er eentje voor je van Anne-Claire. Ik lees voor. Beste Wil, ik ben een beetje stevig, maar ik heb mooie slanke taille en alles is goed in verhouding, behalve mijn borsten. Ik ben vrijgezel en ik geniet daarvan, maar ik heb cup 75F. Op zich ben ik heel blij met mezelf, maar ik heb heel veel last van mijn nek en schouders... en mijn borsten hangen ook behoorlijk en dat maakt mij best onzeker... Bovendien zijn mijn dates er niet vaak heel enthousiast over. Binnenkort uh, ga ik een borstverkleining doen. Aan de ene kant wil ik dat dolgraag... maar tegelijkertijd ben ik ook ontzettend bang... dat de littekens heel erg lelijk zullen zijn... die dus een toekomstig vriendje zullen afschrikken. Als ik nu een vriend zou hebben... zou de keus denk ik makkelijker zijn... omdat hij me waarschijnlijk zou steunen... en dan ook zou weten wat hem te wachten staat. Maar ik weet nu al dat ik als ik een leuke jongen ontmoet en met hem in bed beland... niet meteen mijn borst durf te laten zien... uit angst dat hij af zal knappen op die littekens. Ik twijfel dus enorm. Of een jongen haakt af vanwege de nu hele grote hangborsten... of straks misschien vanwege de littekens. Ik vroeg me af of jij ervaring hebt met dames in dezelfde situatie... want ik ben ontzettend bang dat ik achteraf spijt heb... en dat ik met de littekens mannen afschrik. Wat moet ik doen? Wil? ik heb werkelijk geen idee, dus ik ben blij dat we je mochten bellen. Nou ja, het is ook een dilemma voor haar. Want ze schetst het eigenlijk al. Zo van ja, ik kan als ik mijn huidige borsten hou, dan heb ik gewoon te veel klachten. Ik heb daar echt last van. Ik heb rugklachten en ik word er onzeker van. En ik vind het eigenlijk zelf niet mooi, want het past ook niet bij mijn lijf. Dus dat is ook haar reden om toch te zeggen. Want ze zegt wel binnenkort ga ik een borstverkleining doen. Ze gaat hem echt doen. Dus ik neem aan dat het allemaal op de rit staat. En um, dus dat zal elkaar overweging geweest zijn. Maar ja, goed, dan zit je inderdaad... Hè, als uh, je een borstverkleining hebt gehad, wat, wat gewoon een ingrijpende operatie is... Alhoewel, ik weet dus niet, uh, en, maar dat is iets wat ze met haar uh, chirurg, met een plastic-chirurg meestal die dat doet, uh, echt goed moet bespreken. En dan kan je deze, uh, dit dilemma ook voorleggen van: uh, ja, ik ben toch wel bang voor die littekens en uh, daar voel ik me ook onzeker door. En dan kan hij uitleggen hoe die operatie eruit gaat zien. Hè? Want je hebt uh, operaties, het liefst doen ze dat ook, hè? dat de borst wordt opgetrokken via een kleine uh, snee in de plooi onder de borst. Maar wat gebeurt dan er dan? Je... Dan wordt er een sneetje gemaakt onder de borst. Ja. En wat wat doen ze dan vervolgens? En dan trekken ze de borst als het ware een beetje op, dus, uh, waardoor ze minder uh, gaan hangen. En dat is, dat is een hele kleine correctie, en okay. uh, dat is niet zozeer een borstverkleining, maar... ja goed, Een borstlift? Dan, dan, ja, precies. En uh, nou, dan heb je ook nog een techniek waarbij de, rond het tepelhof een, een, een litteken blijft. Hè? En dan blijft het middelste gedeelte van de borst intact. En dan kan je ook nog borstvoeding uh, uh, geven. En voor een uitgebreide correctie, dan uh, laten ze dus ook nog huid van de onderkant van de borst uh, weg. Hè. Dus dat wordt ook nog weggehaald. En dan heb je een verticaal litteken hè, tussen uh, de tepelhof en de plooi onder de borst. En wow. een horizontale in de plooi. Dus, Twee? Ja, dat, oh jongens. Ja, ik had onrechter. helemaal geen idee. Joh. Want ik, ik lees deze mail en ik moet zeggen, ik weet ook weinig van het onderwerp. Maar ik ken wel een aantal meiden die bijvoorbeeld een, een borstvergroting hebben gedaan. En die uh -huh. heb je ook wel littekens, maar toch vrij bescheiden. Dan moet je even ja. goed kijken. Maar dit ja. gaat echt over hele stevige littekens. Ja, ja kan. Dat, dat hangt ook af van, van, ja, van de techniek die ze gebruiken. Maar ook van ja, hoeveel wordt er weggehaald. Hè? Zij heeft nu een, een, een F-cup. Maar ja, ik weet niet aan wat voor cup ze gaat. Het moet ook nog een beetje bij haar lijf passen. En als ik hoor dat ze een beetje stevig Nee, maar goed, ik heb wel een slanke taille en verder is het goed in verhouding. Uh, ja, ik weet niet hoe ze eruit ziet, maar dan zou ik me kunnen voorstellen dat je een paar cupmaten teruggaat. Ze moet niet van een F naar een B, dat is te veel. Maar naar een D of zo. Een D ja, een C. He, dus, ja. dus ja, daar moet je het wel goed over hebben met je plastisch chirurg. En uh, ik denk dat je daar ook echt wel moet vragen van. Ja, dit dilemma mag je me ook best voorleggen. Van, ik zie op tegen de littekens. Nou, dan kan hij je vertellen van, nou, we gaan het zo doen en het litteken wordt zo. En dan krijg je iets realere. Uh, verwachtingen en dan voel je, je daar ook minder onzeker over. En dan nu, dus, stel je voor dat ze dat gesprek heeft gevoerd... en die uh -huh. plastische rug kan uitleggen van... kijk, we gaan het zo en zo doen, we kunnen heel veel uh -huh. schade... kunnen we beperken, maar je krijgt wel een duidelijk zichtbaar litteken. Uh -huh. Hoe nou. ga je daarmee om? Het is net als met alle dingen die je niet prettig vindt aan je eigen ja. lichaam. Dat is altijd ja. moeilijk, want dat wil je zo lang mogelijk voor jezelf houden... en juist bij daten of bij het nieuwe mensen ontmoeten... dan is dat altijd moeilijk om te zeggen... Goh, ik, er is iets aan mij wat ik niet zo mooi vind aan mezelf... Ja. of wat ik niet ja. zo goed vind. Ja. Wat ja. voor tips heb je daarin? In dat gesprek dat je dan uiteindelijk met een nieuwe vriend... of vriendin moet voeren? Nou ja, ik, ik zou zeggen ten aanzien van... Eh, borsten, vrouwen en borsten is, is ook een ding. Hè. Ik heb natuurlijk ook heel veel vrouwen naar borstkanker... die hun borst kwijt zijn... En, en die zich daar heel onzeker over voelen... en daardoor ook niet meer willen vrijen. Ook niet met een partner die ze al heel lang kennen... Uh, maar als een nieuwe partner ontmoeten, daar ook vaak heel erg geremd door zijn... Hè? dan vaak vrijen met een t-shirtje aan of uh, zich zo schamen voor, uh, voor dat litteken. En uh, ja, dat kan ik me voorstellen dat dat bij haar ook een rol speelt. Nou, hoe kun je dat nou een beetje voor zijn? Dus door Eerst eens te beginnen door het zelf te accepteren. Nou, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is een heel moeilijk proces. Mm -hmm. En van, nou ja, oké, okay, maar ik ben niet alleen mijn borst. Ik ben verder, heb ik zie ik er gewoon leuk uit en... Uh, we hebben allemaal wel stukken van ons lichaam waarvan we denken van... Hmm, nou ja, Niet als ik top. zelf wat had moeten bedenken, dan uh, had ik er wel anders van gemaakt. Ja. Uh, en uh, ja, dat is van dit natuurlijk ook. Dus uh, ze zal zichzelf moeten accepteren en uh, ook naar haar lichaam moeten kijken en het waarderen... Uh, er zitten vast ook hele mooie dingen aan haar, uh, aan haar lijf. En uh, ja, vanuit die acceptatie kun je met je partner of uh, met je nieuwe vriend gaan praten en zeggen: van nou ja, dit is wat ik heb, maar uh, dat je dat weet. Maar ja, maak er niet zo'n punt van. Nee, de ervaring is ook met de, de eigen dingen waar ik onzeker over ben. Tuurlijk ben je ook onzeker over dingen ook. Dat het ja. in je eigen hoofd is het altijd super groot. En dan ga je over een soort ontzettende drempel, en zeg ik, dit is eigenlijk helemaal niet leuk aan mij. Hè? En ja. dan zegt, en dan meestal als je een beetje, beetje een normale, fatsoenlijke, leuke jongen aan de haak slaat. Of, en dat weet je altijd vanaf het begin wel als vrouw. Ja. Dan, dan, dan zegt iemand echt net van denken van, oh, oh nou dat was me helemaal niet opgevallen. Of oh nou ik vind het wel leuk. Of oh nee. nou zo erg is het helemaal niet. Dus ja. het is vaak ook heel groot in je eigen hoofd. hè? Klopt. Dat maar wel is... heel reëel daardoor. Ja, nou, ja daar kun je knap last van hebben van ja. je eigen ja, negatieve gedachten, zeg ik altijd. En je moet er ook rekening mee houden, want dit gaat ook om een vrouw en haar partner is ook een man, begrijp ik. Ja, mannen, weet je, mannen, daar hebben ze ook wel eens onderzoek naar gedaan, uh, naar borstkanker uh, uh, kanker. Van mannen maken daar niet zo'n punt van. Mannen, het maakt het niet uit. Uh, wij als vrouwen, wij hebben allemaal een, een ding als het gaat om ons uiterlijk. Oh, we hebben een rimpeltje daar of een dobbeltje daar of een beetje dat. En um, dit is natuurlijk wel wat groter allemaal. Maar zij maakt er meer een probleem van dan wat van ons ook zal ontmoeten. Dat, dat moet haar ook een beetje troosten. Zo van nou, uh, mannen maken daar echt niet zo'n punt van. Nee, Als je het zelf accepteert, dan heb je eigenlijk al de ja, helft van de werk het werk gedaan. Of driekwart. Ja, daar gaat het van. Ah, en dan kun je, kun je vanuit die houding kun je het ook vertellen. En uh, ja, dan zal een man over het algemeen daar echt geen punt van maken. Want als hij met je vrijheid, joh, dan is hij met hele andere dingen bezig... dan met een litteken op je borst. Dat, uh, daar is hij helemaal niet mee bezig. Ik geloof je, het is zo, Wil. Superfijn dat we je konden bellen. Ben je thuis aan het luisteren in de auto uh, of ergens anders? Je kan op allerlei manieren luisteren naar deze show. En je denkt, ik heb eigenlijk ook wel een vraag aan Wil... die ik niet echt durf te stellen aan de telefoon... Maar die ik gewoon lekker veilig over de mail wil stellen. Maar waar ik, wil, waar ik wel heel graag antwoord op wil, dan kan dat mailen naar lust.bnn.nl. En dan zorg ik dat de mail bij Wil terechtkomt. En dan kan jij uh, genieten van de expertise. En de meestal hele wijze woorden, eigenlijk altijd. Hele wijze woorden van Wil. Wil, super dat we je konden bellen. Helemaal graag gedaan. Goeienacht en tot volgende week. She walks in and says, Come on, let's have it. She out the worst you can be.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 Raccoon, no mercy. Het, is, uh, het zijn de laatste minuutjes van lust zijn aangebroken en dan is het natuurlijk altijd tijd voor liefde voor Joris en de liefde. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Um, dan denk ik aan romantische films, gezellig samen dingen doen. Iets met je beste vriend eigenlijk. Heb je nu een liefde? <laughs> nee, niet echt, nee. En nee, waarom niet? Ik en liefde gaan niet zo goed samen, denk ik. <laughs> nou, leg eens uit. <laughs> ik heb gewoon een beetje moeite met echt iemand vinden die ook mijn beste vriend is. En tegelijkertijd waar ik ook romantische gevoelens voor heb. Maar is het je nog nooit overkomen dan? Nee, niet echt. Hoe oud ben je? 20. Nog nooit op iemand verliefd geweest en denk je van nou, daar zou ik nog zo'n tijd mee willen gaan? Um, nee, eigenlijk niet. Maar waar ligt dat dan aan? Aan mij, denk ik. Ja, of aan? Of aan jongens hier. Je bent nog nooit een jongen echt tegengekomen waarvan je zegt van nou, dat is hem. Um, nee, dat dacht ik wel. Maar dat bleek niet helemaal waar te zijn, denk ik. Maar wie nee, was dat dan? Ik was een jongen uit Delft en hij was een huisgenootje van mijn beste vriendin en uh, het ging een tijdje heel erg goed, alleen toen, uh, ja, toen sloeg ik eigenlijk een beetje dicht, omdat het allemaal een beetje snel ging voor mijn gevoel. En daar heb ik achteraf wel heel erg spijt van gehad. Maar heb je er spijt van dat je niet verder bent gegaan? Nou, achteraf toen dacht ik wel dat ik een vergissing had gemaakt. En toen had hij alweer een nieuwe vriendin. Dus... En toen dacht je, ik heb toch geen vergissing gemaakt? <hijf> nou, <hijf> deed wel even pijn. <hijf> ja, echt hoor. Maar ja. <hijf> nou, waarom klapt hij helemaal dicht? Um, ik weet niet, dat gebeurt wel vaker bij mij. Als je dan een leuke kerel ziet dan in keer, en je gaat met elkaar praten, en in keer, dan weet je ja. gewoon niet wat je moet zeggen. Dan gaat het een paar dagen goed of een paar weken. En dan, uh, dan denk ik, ja, dan is het gevoel al heel snel weer over. En dan, uh, ja, dan kom ik er na een paar maanden of een paar weken, kom ik er uiteindelijk wel achter dat het misschien toch niet zo heel slim was om gelijk maar uh, er weer een einde aan te maken. Dus je krijgt nog een moeilijk liefdesleven. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, denk je er vaak over na? Ja, ik denk er wel vaak over na. Ik denk dat het ook best wel uh, uh, moeilijk is, ook voor mij. Ik vind het zelf ook niet leuk zoals het nu gaat. Nou, goed, nu ben je met je vriendin hier op een festival, ja, dus prima, dat is toch ook toch? prima. Hè? Ik vind het ook prima, hoor. Zo. Maar verwijt je jezelf? Vind je dat vervelend dat je dat niet zeg maar hebt voor jezelf van dat je makkelijk dan toch contact maakt om eventueel verliefd te kunnen worden op iemand of iemand die je leuk vindt? Ja, best wel. Het is toch mijn eigen schuld vaak dat het fout gaat. Maar ja, ik kan er zelf ook bijna gaan doen. Ik heb er wel geprobeerd om het anders te doen, maar op een of andere manier gaat het toch altijd weer hetzelfde. Maar hoe zie je dat in de toekomst dan voor je? Ja, ik hoop uiteindelijk dat ik er een beetje overheen groei. <laughs> en dat, het uiteindelijk wel gewoon, dat ik echt iemand vind waar ik echt wel voor wil gaan. En dat het dan een stuk makkelijker gaat, hoop ik. Ja, uiteindelijk hoop je wel je ware liefde, de prins op het witte paard, te vinden. Ja, zeker. Maar ja, dan moet je je wel anders gaan opstellen. Ja, dat weet ik. Maar ja, kleine stapjes hè. De vriendin staat naast je. Wat vind jij ervan van haar dan? Ik ben toch een hele leuke meid, dus... Maar snap ja. jij het? Ja, ik, ik snap het wel. Ja. En wat voor advies geef je haar dan? Nou ja, dat zou het dan meteen ook een advies aan mezelf moeten zijn, denk ik. Maar gewoon meer ervoor openstaan en meer, meer durven, denk ik. Jij hebt ook dat probleem? Ja, misschien wel. Ik ben ook wel een beetje verlegen. Dus. Maar goed, dan heb je aan de ene kant: jullie, gaan jullie met z'n tweeën om. Jullie zijn allebei verlegen, dus eigenlijk heb je allebei hetzelfde probleem. Ja, misschien moeten we nieuwe vrienden zoeken. Nou, ja, misschien is het toch wel eens handig om dan een keer iemand anders te gaan zoeken, of niet? Nou, het is wel leuk samen, dus uh, dan uh, het een of het ander. Ja, dan ga gewoon toch lekker met z'n tweeën verder door het leven. Oh. Nou, ik zal het even aan de voorstellen zo. En nu hier op het festival, heb je al wat gezien? Oh, ik kom net pas binnen, dus... Uh... Nee, ik ook niet. Ik heb wel een beetje rondgekeken. Het zijn wel uh, mijn type mensen, denk ik. Dus jullie houden allebei je ogen en oren open? Zeer zeker. En dan misschien dat er toch nog wel weer een nieuwe liefde komt? Misschien wel, ja. Word je ook zo vrolijk als dat liedje dan... Het is het liedje van de liefde, hè? Het liedje van de liefde, ja. Ik vind het wel een lekker liedje. Ik vind het ook heerlijk. Zo lief. Ja, hè? Zo, zo laten we huppelen en glimlachen... Ja. En, en een bloemetje plukken en die dan zo achter ons oor steken. En zoenen dan met iemand, hè? Zoenen met iemand op het liedje? Heb je ja. dat wel eens gedaan? Op dit liedje? Nee, één gedachte wel. Veel ja. natuurlijk. Kijk, het is vijf of vier. Dan uh, heb ik uh, drie uur lang bijna gepraat over lust en liefde. <laughs> en dan dwalen de gedachten toch af en toe wel eens af. Maar nog niet op dit liedje. Nee. nee. nee. Hey, normaal zit ik hier vaak met Luc, die 4-7 doet. Maar vannacht heb ik het genoegen met uh, jou, Lizzie. Ja. We hebben het vandaag gehad over daten. Ja, dat hoorde ik inderdaad. Ja. Ik heb er niet zo, eens zo heel erg veel ervaring mee, zat ik te denken. Ik heb helemaal niet zoveel van die spannende dates. Ik heb al heel erg lang een vriendje. En, ja. Ja, wist je het? Het Dat daten zelf? Nou, eigenlijk... Nee, helemaal niet. Ik vind het heerlijk zo. Maar ik vind het ook wel heel, heel erg leuk om met mijn vriendje te daten. Oh, je ik, date wel binnen je relatie? Binnen je relatie, ja. Yes. want he, Juist als alles zo gewoon is en als alles heel vertrouwd is... is het juist ook weer leuk om met elkaar... Op een andere locatie af te spreken en dan te ontdekken dat je eigenlijk nog steeds heel erg leuk met elkaar kunt praten. Ja, ja, ja. Want als je wel... op een andere plek zit, dan heb je hele andere gesprekken. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk om weer te merken. Ja, wat is een, goed een goede plek voor een verrassend of goed gesprek? Eigenlijk gewoon een kroeg. Ja? Ja, <laughs> ja. dat is voor mij geen andere plek per se. <laughs> nee, maar dat is anders dan thuis. Ja, dat is waar, dat ja. is waar. Ja, nee, ik. Want je uh... moet wel met elkaar praten dan, hè? Ik bedoel, ja. Nu klinkt het net alsof je thuis niet met elkaar praat, maar. Ja, je komt toch weer tot andere gesprekken dan. Ja, je gaat even met z'n tweeën op uit. Maar heb je niet, als je dan juist lang een relatie hebt... dat je soms bij de bus bushalte... dat je zo'n gast die dan vers uit de sportschool gerold komt... ziet staan met zo'n tas over zijn schouder geslingerd. Ja, maar jij hebt mijn vriendje nog nooit gezien, zeg Aida. Is dat zo'n gast? Dat is absoluut zo'n gast. Maar heb je nooit... Tuurlijk. Ik vind mijn eigen vriend ook beeldschoon en aantrekkelijk. Maar heb je niet dat als je dan een jaren relatie hebt... dat je dan, dat je dan iemand op straat ziet waarvan je even in een flits denkt... Goh, die zou ik wel even beter willen leren kennen, toch? Dat zou ik, een date daarmee zou ik niet afslaan als het zou kunnen. Nee. nee? Ja, ik ben heel saai daarin, maar ik vind het eigenlijk veel leuker... als je iemand goed kent dan om die hele hijzen van elkaar te leren kennen weer te moeten doorstaan. Ja, is dat date Ja, vind is eigenlijk ik, ja ik, ik vind... Van, ja, voor mij wel. Ik, denk dat er wel. ik denk dat het gewoon heel persoonlijk is. Ik denk dat er wel mensen zijn die dat wel heel erg leuk vinden... al die spanning van een eerste date. Ik kan, ik kan maar ik wel word wel altijd wel heel van ongemakkelijk weten. van die spanning. Ja? Ja. Waar ga je het straks over hebben in 4-7? We gaan het over eindexamens hebben, want ze komen er weer aan. Oh, oh. <laughs> het is voor mij echt lang geleden. Ik ben nu 28, dus dat is... Tien jaar geleden of zo. Maar ik krijg meteen weer uitslag op mijn benen. Als je ja, dat was hoort. Was het zo erg? Ik heb dat Dat was echt complete stress wel. Ja. Maar ik ben ook iemand die niet... Uh, en zo sta ik ook bekend bij Binnen. Niet een topper <laughs> ben met planning. Hmm. En uh, eindexamens uh, leren. De, de, proefwerk, de proefwerk. Zo noem je dat niet eens meer. Maar de vakken leren. Daar moet je wel de nodige planning uh, op uh, tegenaan knallen. Ja, maar stond je, er, stond je er dan zo slecht voor voordat je begon? Nee, niet echt. Maar ik weet, er stond gewoon er was gewoon zoveel druk. Um, en ik ging dan met mijn vader samen leren. Dat vond ik dan wel, dat was dan wel leuk daaraan. Maar mijn vader die. Uh, ik, ik, had ook, ik had ook biologie aan te nemen. Huh? En mijn vader die had me dan een soort ingeluist met een goed verhaal dat ik biologie moest doen. En dat, dat, want dan was ik lekker all round. Maar ik kon daar niks van. En, en, en dat, dat is echt stressig, die boeken die daar lagen. En dan mijn vader, die was een soort geflukte Amerikaanse, Amerikaanse zo'n dikke Amerikaanse yeah. bijstandsmoeder, die dan wil dat haar dochter de prom-queen wordt. Met die energie zat hij met de coachen van: Kom op, dan lees nog twee pagina's. <lacht> lees is goed. Als je leest, dan gaat het in je hoofd. En het maakt niet uit dat je niet meer. En ik werd er... Maar dat, dat was wel. Uh... Heeft het geholpen? Uiteindelijk, uiteindelijk heeft het wel geholpen. Dus ik, ik, ik, ik denk wel, ik vind dat, ik vond dat een leuke kant om die van mijn vader heeft zien. Maar, maar dat hele gegeven van eindexamens, dat is wel een beetje hel. Ja, maar heeft, uiteindelijk heb je het wel allemaal goed ja, gehaald. Ja, uiteindelijk gehaald en ben ik natuurlijk ontzettend goed terechtgekomen. Prestatrice, spaten slik, ik bedoel beter kan je het <laughs> ook niet treffen natuurlijk. Dus, dus uiteindelijk is het allemaal oké okay gegaan. Tja, nou, we willen het er zo meteen in 4-7 over hebben. Dus uh, heb je een leuk verhaal over je eigen eindexamen? Bel dan alvast met 0800-1121. Ja, en dan horen we het volgend uur. Radio 111 Lust <lacht>